Kees Groot met het NOS-journaal. In de Utrechtse wijk Overvecht is vanavond iemand doodgeschoten op de Creta Dreef. De daders zijn volgens ooggetuigen op een scooter gevlucht. De politie zoekt met een helikopter naar de schutters. V verdere bijzonderheden over de schietpartij zijn nog niet bekend. De ANWB waarschuwt voor een zware ochtendspits morgen. Vooral reizigers in het westen van het land moeten morgenochtend rekening houden... met zware onweersbuien met hagel en veel regen. Zowel op de weg als op het spoor kan het slechte weer leiden tot vertragingen. Ook morgenmiddag, tijdens de avondspits, worden stevige buien verwacht. Onderzoekscollectief Bellingcat heeft satellietbeelden aangekocht... waarop mogelijk de boekinstallatie te zien is waarmee vlucht MH17 werd neergeschoten. Volgens Bellingcat is er een konvooi te zien dat met een boekinstallatie door Oost-Oekraïne rijdt. Ze zijn gemaakt op de ochtend voor de crash. De Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie blijft aan... ondanks de berichten over dure reizen en etentjes. Voorzitter Gilté maakte gisteren bekend dat hij vertrekt vanwege het schandaal. De andere leden kiezen volgende week een nieuwe voorzitter. De ondernemingsraad van de Nationale Politie wil nog dit jaar financieel orde op zaken stellen. Nederland en België tekenen morgen een akkoord over de ruil van schiereilanden in de Maas. Nederland krijgt er een eiland van 15 hectare bij... Er is veel drugsoverlast en naaktloperij in het natuurgebied, maar de Belgische politie kan er alleen met de boot komen. Nu het van Nederland wordt, kan er beter gehandhaafd worden, is de verwachting. In ruil krijgt België twee schiereilandjes van Nederland. Het weer, vannacht trekken de buien over het land, lokaal kan er veel regen en hagel vallen. Met 19 graden is het zwoel. Morgenochtend trekken de buien weg, het kan 25 tot 32 graden worden. En in de middag en avond ontstaan opnieuw fikse onweersbuien. Dit was het. Je weet niet wat je hoort. Gentle motion. Bring my baby, my baby back to me and the stars. Ga lekker onderuit zitten. Neem een drankje en een hapje. En geniet van de mooiste muziek bij Zie FM Zandvoort. Will my love be returning like the sun to brighten up my life and as day breaks over the Nee, allemaal, je ja. Had, ja, het, het nummer heet Tranquilizer. Ja, het uh. komt van het album uh, van samen met uh, Cas Lux, Casimir Lux. Ja. Eli, 1977, en uh, dat is zo'n uh, mooi album ook. En, uh, maar dit is echt weer dat, dat up, en dat ik al zei van... Uh, op een gegeven moment gaat het hier heel heftig. Uh. Ja, ja. ja. Het is echt, uh, dit is echt uh, wat jij al zei, live, en nee, dat is niet mijn... Uh, ja, kan wel een nummer, maar niet in dit uur. Oké, okay, nou, uh, <laughs> ik ga het helemaal goed maken. Ik heb uh, Eva Kessel die gebeld, die is even opgestaan uit de dood <laughs> en, uh, en, en betreed de velden van goud, Fields of Gold. En het nummer natuurlijk van Sting. Uh, dit was de uitvoering van uh, Eva Cassidy. Fields of Gold. Onno, jij hebt iets meegenomen van Travis. Ja, even, uh, als we terug gaan uh, een beetje in de tijd uh, naar uh, maandag. Dan is dit een uh, heel uh, toepasselijk nummer eigenlijk. Maandag? Wat was ja. een maandag hè? Nou... Uh... Wat dacht je? Hoeveel uren heb het niet geregend? Oh! <laughs> Why does it always Do rain on, on me? Was ja. jij buiten dan? Ja. Ik ben een en al buiten. Oh. Nee. <laughs> Daar komt hij, Als het goed is. Hij nou, moet even opstarten. Het duurt altijd even, maar dat gaat goed. Ja. Nou? nou. Ja. Het zou goed moeten gaan. Ik ga het nog een keer proberen. De Sound of Silence is dit ook? Ja, volgens mij dat de het is laatste, de Sound of Silence. Oh. Even kijken, toch gelukt. is niet zo'n heel lang nummer. Hoor, hè? Nee, nee, nee. nee. Ja, dat Hoeft van, dat laat niet. Ik, ja, van, laat ik het kort houden. <laughs> uh, de groep uh, Travis met... Uh, Why does it always rain on me? Nou ja, uh, dat komt gewoon omdat je daar een paar het mee hebt. En dan, uh, ja. ja, het is natuurlijk met de tekst en alles... Uh, <laughs> heeft het een andere betekenis dan dat wij er nu uh, aangeven. Ja, ja, precies. Hey, uh, uh, Will You Be There? De uh, the single version... Van een, een nummer van Michael Jackson is wat te doen. Want ze hebben weer allerlei. Uh, ja. pornografisch materiaal bij hem gevonden. Ja, er maken. schijnt er een of andere kamer uh, of zo uh, te zijn ontdekt. daarbij uh, in uh, bij Neverland of zo. Oh. Dat heb ik iets. Uh, okay. ergens gelezen. Mm. Dus, uh, ja. Een soort peeskamertje, zeker of zo. <laughs> Zoiets, ja. Like the river Jordan And I will then say to thee You are my friend Carry me Like you are my brother Love me like a mother Will you be there? Cole Jackson was dat, luisteraars. En de, oh, nou, jij hebt een de nummer... nummer uit een uh, film ook, hè? Free Willy. Oké. Okay. Daar kreeg hey. ik het eigenlijk uh, in feite van. Mm. En het draaide vaak... Uh, begin jaren negentig ging ik ook vaak naar... Uh, niet alleen de honkbalweek maar ook de Softballweek, had je. Ja. En daar uh, werd hij natuurlijk ook uh, op dat moment uh, doodgedraaid, zeg maar. Uh, oh. Als het ware. Dus er blijft een nummer die echt uh, wel uh, bij uh, je uh, uh, hangen, ja. ja, ja. ja. Hé, hey, uh, don't know much... Uh, van Aaron de Ville en Linda Ronstedt. Waarom die keus? Ja, daar blijf ik stil. <laughs> <laughs> nou ja, het uh, me toevallig? Of, uh, nee, je... het is altijd een uh, leuke periode. Uh... Oh, oké. Okay. <laughs> <laughs> Look at this face.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 Look at these eyes, they've never see what matters. Look at these dreams, so big. Still left an answer So much I've never broken through And when I feel you near me Sometimes I see so clearly The only truth I've ever known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 Horen, komt, uh, ik dacht in november. naar het patronaat in Haarlem. En weet je dan over wie ik het heb? Ik ben toevallig uh, vorige week in het patronaat uh, geweest. bij een optreden van een uh, groep uit uh, de jaren 70, Television. O oh, ja, daar heb ik foto's van gezien. Ja, ja, ja. ja. klopt. Uh, ja, ik heb nog wat meer uh, gezien. maar ja, dat is uh, niet een heren. Uh, uh, dat was een uh, groep. Uh, Oké, okay, maar uh, Uriah Heep. die komt ook naar. Uh, oh ja, maar uh, pa Paul Jong. Paul Jong, oh ja. Ja. En uh, ja, hij is natuurlijk met uh, Zugero is die, uh, heel erg bekend geworden ja. met het volgende nummer. Achie. Stig Paul Young en ik zou mij benieuwd of hij die nog uh, net zo kan zingen als, uh, als dat je hem hier wordt zingen. Hij had altijd al een stem waarvan ik dacht van. Het lijkt alsof ik er allemaal uit moet persen. Het klonk allemaal ja. een beetje een beetje. Oh. Ja, maar wel een aparte stem daardoor weer. Uh, je ja. uh, ja, Toen van Bob Keldorf, had je dat grote festival. De, de ja, zo... van ze uh, heeft. Save the world. Uh, ja, geloof het wel. En, uh, daar trad hij toen ook op, kan ik me nog herinneren. Ja. Met Nick Kershaw en, en een aantal van die andere klanten. Ja. Dat, was, dat was het eerste evenement wat Bob Keldorf toen organiseerde. Ook, oh, uh, li ja, Live Aid is dat ja, geweest. Ja, ja, oh, Live eten, ja. Ja. ja. God, wanneer was dat ook alweer? Ja, dat, nou, Jahres... nou, dat is eind jaren 70 geweest. Denk ik. Begin 80? Ja. Ik weet wel, fantastisch was dat. Ja. Een hele dag, uh, een, of twee dagen zelfs, geloof ik. Ja ja, ja, ja, ja. Met, met, met Hoi, een, het is toen, uh, meerdere mij, locaties uh, ja, in Engeland. Locatie, ja, in Engeland. Nee, het was een locatie in Engeland en een locatie in Amerika. Ja. En ik weet nog goed dat, uh, hoe heet het, uh, uh, Phil Collins is, uh, daar weet ik het zeker van. Ja. Die is toen op beide locaties uh, geweest. Oh? Ja. Heeft in beide, op de beide locaties heeft hij opgetreden. De McCartney was er ook bij. Ja. Ja, en niet te, vergeten, niet te vergeten, niet uh, te vergeten, uh, Whitney Houston ook. Ja, ja. Uh, the greatest love of all, die kennen we nog wel hè. Ja.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 So I learned Ja, de dame met een enorme stem. Uh, Whitney Houston. Is die ook niet aan drugs overleden? Ja. ja Tenminste, zo is, hij, is hij aangetroffen in de badkamer, geloof ik. Ja. ja. Jammer. Ja, ook met, natuurlijk met de verkeerde mensen. Omgegaan. Omgegaan dat vind je, ja. geloof ik, van daarin. Ja. Ook een rare type. Jessica Simpson, daar heb jij voor gekozen. I wanna love you Forever. Uh, Jessica Simpson. Moet ik even diep nadenken wie dat ook weer was? Wel, welk jaar komt dit nummer? Weet je dat? Nee, nee, nee. Gaat, ga je het opzoeken voor? Ah, ik ga het wel even opzoeken ah, okay. voor, ja. Ah. Jessica Simpson. We zijn er weer. We zijn er weer, ja. Nou, nee, ik weet al waar jij er natuurlijk van kent. Nou, waarvan? Nou, ja. Volgens mij kwam je toen nog in de Bisco bij mij ook filmkijken. kijken. <laughs> speelde uh, Daisy Duke in The Dukes of Hazzard. Oh, je hebben die vroegere serie oh, ja. op uh, TV. Ja, met die, uh, met die rode uh, auto. O, auto uh, ja, precies. Ja, ik kan me goed op in. Ja. Fantastisch. Hé, hey, uh, Nazareth kan je ook wel, hè? Ja, Nazareth. De, de groep. Love Hurts. ja. Helemaal goed, in één keer. Ja... Ah. Laser Rats, Love Hurts. Uh, inmiddels de naam gevonden van de jonge dame... die uh, uit Haarlem afkomstig uh, ook de, de bodyguard uh, heeft gezongen. I'll Always Love You. Dan nou kan ik dat nummer niet uh, vinden van haar. Maar ik ga toch een, uh, even een nummer van haar draaien. Want dan kun je eventjes naar uh, haar stemgeluid uh, luisteren. En uh, je oordeel daarover geven. You Raise Me Up kennen we natuurlijk ook. Van Wesley Klein en van tal van artiesten die dat hebben opgenomen. En dit is de versie van Sharon Kips, want zo heet ze. soul so weary when troubles come and my Sharon Gibbs. Ik dat ze ergens in haar Noord woont, Orno. Oh no! Oh no. Oh, ja, ik was eventjes... Orno oh, was eventjes in de, in de zevende hemel. Nee, ik was eventjes was even opzoeken. Maar hoe vond je het? Ja, wel mooi. Ja, dus best een aardige stem, die dame ook. Je hoort er eigenlijk maar weinig meer van. Maar zij heeft toen echt furoren gemaakt met het nummer van... I will always love you van... Uh, uh, Whitney Houston. Houston ja, ik, meen dat, ik meen dat ze meedeed aan, aan die X-factor. Uh... Ja, daar moet jij alles van weten. Want, uh, ja, ik ben de zelf... Stuurde de ook overal heen. ik dus. ja. <lacht> ben zelf een grote X-factor natuurlijk. Hé, <lacht> hey, luister. Uh, het volgende nummer gaan we nog wat het jaartjes terug terug. Brenda. Hallo. Hey. Ja, dan ja. Gaan we gaan echt uh, terug uh, naar uh, de jaren 60. Toen had zij uh, diverse hits. Uh, begin 60 tot eind 60. Dan is het een tijdje stil geweest en dan kwam ze pas in de jaren tachtig weer terug. Ja. En tot op heden nog steeds actief. En dit is een nummer uit 1962. En het is nummer uh, Every Little Bit Hurts. you Ja, gaan we naar uh, van Brenda Holloway, nog een keer naar Jan Akkerman. Dit keer met Cas Luxamen. samen. Ik heb Jan uh, twee weken geleden gezien in de Verzantenhal in Nieuw-Vennep. Met een live optreden met uh, Bert Hering van Van den Berg, die zong En uh, ja, Jan Akkerman nog uh, onovertroffen natuurlijk uh, als het gaat om uh, gitaarspel. Ja, ja. ja. Hij is uh, ook uitgeroepen tot uh, beste gitaarspeler van de wereld ooit. is. Is dat zo? Ja, ja. ja. Oké. Okay. Hey, jij hebt ook nog gekozen voor een, een, een mooi nummer van, van dat duo. Ja, ja. Ik meen dat Casluks inmiddels uh, ja dermate stemproblemen heeft dat hij eigenlijk uh, het niet meer aan kan. Terwijl de, de bassist waar ik mee speel, Kees van der Laarzen... Uh -huh. die ook nog het Janssen bent, die heeft een tijdje met Brainbox uh, getoerd ook. En ja, zat uh, Jan Alkema ook? Uh, ja, en ook Casluks. Ja. En uh, uh, dat is uit elkaar gevallen weer. Het was een soort herstart zeg maar. Maar ze zijn uit elkaar gevallen, want Caslux gewoon, hij kan het gewoon niet meer, of hij kan het niet meer opbrengen. Ik weet niet precies wat er is. Hm. Hij heeft stemproblemen, dacht ik. Dus, uh, maar in ieder geval Wings of Strings. Dus, uh, dat ja. dat uh, klinkt nog goed uit die periode, denk ik. Dat is hem niet, hè? Waar? Nee, dat is. Uh... Nee, dat Who's is gonna, gonna drive you home? Ja. Van <laughs> de cars. Ja. Helema ah. Klopt helemaal. Uh, hey, ja. heb ik die vrieskist nou? Of... Vrieskist. Uh... Ja. Ah. <laughs> ja, dat dat ja. was de, net... Uh... Ook, ook leuke Vrieskist. Ja. Ja. Raad de tune. Dit is hem wel, als het goed is. Ja. ja. Helemaal. Nou luister, we gaan meteen afscheid nemen. Want dit is het nummer waar we er ermee nou uitgaan. Want het is alweer uh, bijna ja. 12 uur. Goor, gehoorzaamheid... Uh... Ik wens u allemaal een hele fijne donderdag. We gaan alweer heel snel naar het weekend. En dan wordt mooi weer, heb ik begrepen. Dus oh. uh, ga ervan genieten. Dank voor het luisteren. Orno, bedankt voor je komst. Ja, graag gedaan. En uh, luisteraars... Mag ik dan die Bentley uh, die jij voor je vaderdag hebt gekregen uh, lenen in het weekend? <laughs> ja, welke kleur? Want ik heb er twee gehad, hè. Oh. Oh, een rode en een blauwe. Doe maar de rode. De rode, oké. Okay. Oh. Nogmaals, uh, welterusten luisteraars. Dank voor het nee, luisteren. Doei. Dag.